Hoe het apparaat is ontvreemd is volgens een woordvoerder een raadsel. Het apparaat is erg zwaar en stond in een beveiligde kooi. Volgens de eigenaar van de pers is het apparaat onlangs gerestaureerd... voor het Amsterdamse kunstproject Kunstreservebank. Dat project kan niet doorgaan zonder de pers. De eigenaar wil ver gaan om zijn pers terug te krijgen. Hij weegt zes ton, dus hij is wel wat waard. Maar ja, ons is hij veel meer waard. Dus al de dieven denken dat we er een oud-ijzerprijs voor kunnen krijgen... Dan heb ik liever dat ze ons even bellen en dan willen wij wel even kijken of uh, het bedrag ergens uh, in een uh, presentatie stopt. Dat we die pers gewoon weer terug kunnen halen. Het Krullermullermuseum müller museum op de Veluwe heeft dit jaar al 300.000 bezoekers gehad. Dat is het hoogste bezoekersaantal in zeven jaar tijd. Het Krullermuller müller is daarmee het best bezochte kunstmuseum buiten de Randstad. Het aantal bezoekers steeg dit jaar met bijna 7 procent. De maanden april tot en met september waren het drukst. Vooral de tentoonstelling Hortus Corpus van de Belgische kunstenaar Jan Fabré trok veel bezoekers. Er kwamen ruim 180.000 mensen op af. Veel Belgen bezochten die expositie in het kruller müller museum het weer bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Aan de kust harde wind, temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen ook af en toe wat zon, in het weekend wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen knopen Leende-Heide en Leende 6 kilometer. Tussen Falkenzwart en Leende is de linker reis ook dicht vanwege een spoedreparatie. Dat was veroorzaakt eerder vanmorgen. Op de A4 Bergen op Zomer Antwerpen staat bij Hogerheide 4 kilometer. Ook dat is een spoedreparatie. Er was een aanreding op de A16 Rotterdam richting Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht nog 2 kilometer. Goedendag. Graag uw aandacht voor de minder fileberichten. Dit jaar is het aantal files in Nederland... significant gedaald ten opzichte van 2010.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een gesprek en reportages over de vraag... of de kunstwereld ook zonder subsidie kan bestaan. Maar eerst gaan we schaatsen. In Heerenveen is uh, deze dagen de Nederlandse Schappen Vandaag de sprint, de 500 meter bij de dame. Sebastian Timman, hoe staat het ervoor? Ik uh, kijk naar drie dames, uh, alle drie gekleed in het rood. En die staan te wachten op de huldiging. Uh, twee daarvan zijn ploeggenoten. Dat zijn Annette Gertsen en Margot Boer. En de derde is Thijsje Oendema. die rijdt voor de ploeg uh, van Renate Groenewold. Uh, en dat zijn de drie dames die dadelijk het podium gaan betreden... naar de 500 meter bij de vrouwen. Annette Gerritsen wint namelijk samen met Thijsje Oenema. Ze reden dezelfde tijd. 38-52. Van Oenema was dat wel een beetje verwacht. Die is het hele seizoen al goed bezig. Maar Annette Gerritsen, ik zei het al, een beetje twijfelachtig begonnen aan dit seizoen. Ze kon, ja, laat ik het zomaar zeggen, het, het juiste gevoel nog niet helemaal overbrengen op het ijs. En dat allemaal onder leiding van Marianne Timmer in het tweede seizoen. Dat Timmer, Annette Gerritsen, bij die ligaploeg bijstaat. En trouwens ook... Margot Boer bijstaat. En ondanks het feit dat Annette Gerritsen nu met een strak gezicht een beetje zuur voor zich uit staat te kijken, mag ze toch lachen. Want zij wint dus die 500 meter samen met Thijs Joenema. dat is een beter begin van dit toernooi van Gerritsen dan ik had verwacht. Margot Boer wordt derde en moet strakjes op de 1000 meter twee tiende goedmaken op het eerder genoemde duo. Laurine van Riesen staat ook in de buurt met de vierde plaats. En ook Marit Leenstra en Wust zesde en zevende zijn goed begonnen aan dit toernooi. Marjon Kuipers staat daar nog tussen. Maar Marjon Kuipers is echt een 500 meter specialist. Ik denk dat die op de 1000 meter een beetje gaat wegzakken voor het algemeen klassement. De dus zes dames, zeg maar, dicht bij elkaar aan het begin van dit toernooi. Snel is ook, want van de 22 dames reden 11 dames een persoonlijk record. En dat is een goed teken. Dadelijk de 500 meter bij de mannen. De openingsafstand. Kijken wat Stefan Groothuis gaat doen. Hij is de titelverdediger. De laatste drie seizoenen werd hij Nederlands kampioen. kijken of hij er vandaag en morgen een vierde titel aan toe kan gaan voegen.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 Voor iedereen die zijn brood verdient in de cultuursector... ...breken zware tijden aan. Het kabinet heeft flink het mes gezet in de kunstsubsidies. Breekt er een kaalslag aan of gaan kunstenaars ontdekken... ...dat ze met een beetje ondernemersgeest ook hun brood kunnen verdienen? Bij ons in de studio twee kunstenaars die er heel verschillend tegenaan kijken. Vincent Bijlo, jij bent cabaretier. Kan een cabaretier zonder subsidie leven? Ik doe het al 23 jaar, ja. Dus dat kan? Een cabaretier kan het wel, ja, ja, ja. Sterker nog, cabaretiers komen niet eens in aanmerking voor subsidie... omdat kleinkunst niet als kunst bestempeld wordt. Ai, je bent helemaal geen kunstenaar. Althans, niet volgens sommige definities. Ik ben een... Uh, ja, nee, ik, ik ben het wel. Ik ben een ongesubsidieerde uh, klein-groot-kunstenaar. Nou ja. <lacht> Hoe groot is de onrust in cultuurland over de verdwijnende subsidies? <tus> nou, die is behoorlijk groot en die... Uh... We hadden natuurlijk het hoogtepunt in juni ongeveer. Dat nou, het begon al in november 2010 met die schreeuw om cultuur. Dat was een soort, soort, soort, soort, soort... Een uh, statement, soort ding. En uh, dat juni 2011 hadden we natuurlijk de Mars der Beschaving. Ja. Dat klinkt allemaal heel erg uh, pedant en arrogant. <laughs> was het ook met de titel, moet ik je zeggen, niet helemaal eens. Omdat kunstenaars natuurlijk niet monopolie hebben op de beschaving. Nee. Maar... Aan de andere kant vond ik het wel goed om het te doen. Om, uh, omdat, kijk, je mag best, als iedereen moet bezuinigen... dan mag je ook natuurlijk best in de kunst- en de cultuursector bezuinigen. Maar doe het iets zorgvuldiger, doe het voorzichtig en doe het in overleg... En dat gebeurde allemaal niet. Nee, het en ging dus met een soort Ik heb meegedaan aan die uh, demonstraties. Ik, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, hoewel je daar zelf dus geen belang bij hebt. Want jij, voor jou verandert er niets. Ja, dat zeggen natuurlijk alle ongesubsidieerde kunstenaars. Maar de hele omgeving en de hele infrastructuur is natuurlijk ook gesubsidieerd. En Wat je doet samen mee? met mensen. Je, je staat in schouwburgen met mensen. die wel subsidies ontvangen. Ja, precies. Dus als die wegvallen, kan jij ook in de problemen komen. Dan zou ik ook in indirect. De ja. Ja, ja. ja, absoluut. Ja, want al, ik zie dat nu al. Er, gaan, er zijn al een aantal theaters die die het heel moeilijk gaan krijgen. Maar er komt natuurlijk ook allerlei gemeentelijke en provinciale... Want het komt allemaal op elkaar. Het stapelt natuurlijk ook, ook hier aan tafel. Ton Lamers, u noemt zichzelf muzikonoom. Dat klinkt als een samentrekking van muzikus... die als econoom naar de wereld kijkt, klopt dat? Nou, een klein beetje wel. Dat wordt op kort is zelf verzonnen. Ik heb me altijd bezighouden met de, de zakelijke kanten van de beroepspraktijk. Want ik ben van huis uit muzikus en jurist. Ik heb dat bij elkaar gebracht een jaar of vijftien geleden... Toen eigenlijk de roep om ondernemerschap in het kunstvakonderwijs begon... en daar komt het mooie woord vandaan. Ja, en bepleit u meer ondernemerschap, ondernemerschap bij kunstenaars? Ja, dat, dat kan je wel zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Je kan natuurlijk vanuit twee perspectieven naar deze materie kijken. Toen ik zelf op het consultorium zat in de tachtige jaren... Zeg, maak ik wel eens een grapje. Dan zou denken aan de ondernemerschap bestraft zijn geworden. Want dat deed je niet. Nee, dat hoorde niet. Dat hoorde dat niet. vies. Dat, ja, het is uh, not done. Je moest uh, aan kunst denken en dan was het dan. En ik weet nog wel in die tijd dat ik natuurlijk in het geniep met vele... Uh, medestudenten, uh, optredens tegen geld uh, deed. En uh, dat moesten ook stiekem doen, want ja. als ze erachter kwamen... dan moest je bij dat jungdirecteur directeur op het matje komen. Maar en... is de sector daarin blijven hangen en kan het best een stuk commerciële... zonder dat het ten koste gaat van de uh, kwaliteit en de pluriformiteit? Ja, dat is mijn stellige overtuiging. Ik zie dat ook, want ik ben natuurlijk docent... op een van de grotere kunstvakhogescholen van Nederland, de Artes Hogeschool... waar wij uh, ondernemerschap hoog in het verhandel hebben... En, en en waar diploma's nog tellen. Maar, maar <laughs> is de, ik zeker. denk dat die, stemming, dat die stemming ook op het conservatorium... in de tussentijd ook wel heel erg is veranderd. Dat zeker, ja. want uh, ondernemerschap wordt toegejuicht door alle studenten... waar men in het begin dacht van nou, dat, uh, dat, dat was in het begin ook heel marginaal... toen ik daar vijftien ja. jaar geleden mee begon. Dus dan is al veel winst, dus maar... winst geboekt, maar nog ja. wel meer winst te boeken, zegt u. Ja, maar ja. dat is ook geografisch een beetje verschillend... want uh, ik heb de indruk dat wij dat bij Artest wel al een heel eind op zijn... terwijl de conservatorie in het westen... Nog niet doen. Nee. Gaan we gaan zo verder praten. We gaan eerst uh, naar een voorbeeld van een ondernemend kunstenaar... Uh, de muzikus Pieter Jan Leusing... die met zijn Bachkoor en orkest... op uh, tamelijk commerciële wijze een goede boterham verdient. Verslaggever Paul Keurpershoek... die bezocht Leusing vorige week in de grote kerk van Alkmaar... tijdens de repetitie voor de uitvoering van de Messiah. Voor mij is het woord commercieel uh, uh, helemaal niet vies of zo: iedereen die hier meewerkt, uh, die wordt betaald door het publiek, en, uh, dus je moet ook zorgen dat de mensen tevreden zijn, want anders komen ze nooit niet weer. Amen. ...that we do not, by men came all, by men came also the red, only the third beat, ok? One, two, three, four, and... ...by men came also the resurrection of the dead, by men came also the resurrection of... the resurrection of... ...dat heb je vaak in, met die kleine ensembles die dan optreden, die, die zeggen, ja, er zaten maar 20 mensen, maar wat doen jullie dan? Promoot je jezelf? Uh, uh, ga je naar de krant? Ga je interviewtjes doen? Ga je affiches ophangen? Uh, dan zitten ze je net aan te kijken, want die denken gewoon van... Ja, er komen wel mensen. <laughs> maar uh, je moet wel weten dat is en weten waar het over gaat. En wat er zo leuk aan is, om daar naartoe te gaan. Please, can we concentrate and do better? Oké, okay. again, twee... De gezelschappen gezelschappen komen nu wel eens bij ons informeren van hoe doen jullie dat dan. En dan, ja, dan zeg ik, ja dat is 15 jaar opbouw geweest. We hebben een, een klantenbestand van zo'n 70.000, 80.000 mensen. Die regelmatig op onze concerten komen. En daarnaast moeten ongeveer 50% steeds nieuw publiek werven. Ik heb het gevoel... Dat je soms binnen een maat iets vooruit gaat steeds en dat probeer ik een beetje te remmen. Okay. Ik wil nog wel even een keer een stukje doen hoor. Beginnen we even op uh, 56, komt ie. Oké, okay. twee. Ik houd mijn muzici ook goed voor. Uh, je moet zorgen dat uh, dit een advertentie is voor de volgende volgende concert en zorg dat de mensen met een rijk gevoel naar huis toe gaan. En dat is je plicht en je kunt puriteit zijn en je kunt technisch heel goed zijn en je kunt alles zijn wat je, wat je wilt, maar je moet eerst liefde voor je vak hebben en dat moet je ook uitstralen. En dat, dat mis ik nogal eens bij beroepsmuziek. maar daar ben ik ook heel alert op en dwingend. Ik vind het een probleem dat jullie niet met mij samen kunnen doen, dat jullie gewoon... Zitten te spelen en pas als de maat of een tel uit elkaar loopt, when, when we are one beat and then you look up. But what's the problem to, to look to me? Komt-ie. Again. One, two, and two. Nou, in totaal, uh, ze, die bijna alles doen bij ons, er zijn ongeveer 60 mensen. En dan met, met de ramplassanten er nog bij, zo'n twintig nog. Dan kom ik op tachtig, maar zestig mensen, ja, dat is toch wel een hoofddeel van hun inkomen. Mag ik ten alle tijden eerst kwaliteit. En dan, dan, dan mag je voort te denken, maar eerst kwaliteit qua sound. Nog een keertje. Verloor. Kijk, een, een, een vorm van subsidie, de, de, dat is, nou, dat is, dat is best, best geoorloofd denk ik. Maar, maar het was wel heel erg oneerlijk, vind ik. De, de een krijgt al, alles en hoeft bijna niets te doen. En de ander moet keihard zitten werken. Want wij hebben sinds 2008 al uh, een enorme druk op de kaartverkoop staan. En nu dan nog eens een keer de crisis erbij die er nu weer is. En, en, en de btw-verhoging van 13%. En plus ons PR-budget is nu ongeveer 30% van onze hele omzet. Dus dat is. Uh, ja, ik ben er zelf heel nauw bij betrokken. En probeer die strategie ook goed in de gaten te houden. Maar. Uh, het, het is niet, niet makkelijk om op dit moment te overleven. En die 13% uh, ja, dat is eigenlijk killing. Wat is er? We zijn aan het repeteren. Komt die? Twee hier. Kijk, mijn voorbeeld is, is niet meer smaak uh, in alles. Maar mijn voorbeeld is gewoon ook andere Rieu. Dat je, dat je denkt, uh, natuurlijk is daar een veel groter publiek voor. Maar in het klein, wij doen het dan in het klein met barokmuziek... kun je het ook doen. En, en, en, en, en als wij dus in de goede tijden... Uh, wat geld overhouden van, van Messiah's en Matthäus en, en, en kerstconcerten... dan creëren we budget om ook de moeilijkere dingen te doen. Het publiek uh, wat, wat op klassieke concerten afkomt is zo beperkt. En, het, en, en, en, en die naar sati gaan, dat is een promiel of zo. Dus daar is ook een kleine markt voor. Wil je daar meer mensen naartoe krijgen, zullen je via de makkelijke stukken moeten trainen, dat ze leren luisteren naar klassieke muziek en dat ze geïnteresseerd raken. En dat gaat niet vanzelf. Welke tenor was dat te hard op baai? Oké, okay, nog een keertje. Wij doen ook rustig een toegift, ook in de Messiah en ook in de Mozart Requiem. En mijn orkestleden kijken daar heel gek van op. Maar het publiek vindt dat prachtig en die, die, die, die krijgen nog iets. En dan zien ze dat als een cadeautje en uh, ja, waarom ook niet? Cabaretier Vincent Bijlo en muzikonoom Ton Lammers. Ja, deze Pieter Jan Leuzink, is dat nou een voorbeeld... of is dat iemand waar je zegt, zo moet het dus niet, Vincent? Ja, is, nou ja, dat is absoluut een voorbeeld. En er zijn, er zijn veel meer mensen als Pieter Jan Leuzink die, die het zo aanpakken. En ja, Je moet er ook inderdaad kaart verwerken. Je moet altijd inderdaad heel goed bedenken waarom je iets maakt. Je moet niet altijd, Het ligt er ook aan wat voor genre je beoefent. Dat ik hem bijvoorbeeld... Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om in Nederland jazz levend te houden. Wil je, wil je dat doen en wil je inderdaad dat soort... Uh, ik ben vast bij, bij concerten geweest in het, het Juhuis in Utrecht... met 30 man erin, en, en, maar je hoort op een avond geweldige dingen. en Je moet inderdaad heel erg bedenken, wil je dat in stand houden... en wiens taak is dat? Nou, ja. Ja. Even, hij, ja. Heeft hij dan de mazzelpillende leuzing dat hij in een sector zit waar dit kan? En zeg je bij de jazz kan dit niet of kan dit bij jazz ook? Nou, bij jazz had het wel moeilijk zijn. Om, de, om, dat, om dat nog marginalere genre in stand te, te, te kunnen houden. Wat volgens mij wel echt belangrijk is om te doen. Uh, is, dat, is dat moeilijker? Dat gaat niet. Want daar krijg je gewoon inderdaad daar krijg je geen kerk voor. Volgen. Meneer Lamers, eens? Ja, ik ben het voor een groot deel eens. Want kijk, onder jazzmuziek wordt zelfs gegrapt: jazz is music for musicians. En om daar een grote markt voor te pakken, dat is heel erg lastig, lijkt me. Ja. Maar wat moeten we dan met Leuzing, die eigenlijk zegt, het is wel oneerlijk... want sommigen werken er keihard voor en dan verdienen ze het net... en anderen die krijgen altijd alles maar. Ik ben het heel erg met hem eens, maar dat bedoelt hij, hij doelt daarmee waarschijnlijk... Op, op het oude subsidiestelsel, waar natuurlijk bepaalde ensembles... Uh, riant gesubsidieerd werden en anderen met prachtige ideeën... met prachtige producten uh, zich natuurlijk ook valselijk beconcurreerd voelden... En, Vanuit dat perspectief heeft... Is het nu eerlijker georganiseerd? Wellicht een beetje. Het is nog veel te vroeg om over die uitwerking te, te speculeren. Maar dat, dat zou wel eens kunnen. Want Vincent, dat zou dan een, goede, een goed effect van al die bezuinigingen kunnen zijn? Nou, het, het, het moet, mensen moeten natuurlijk ontzettend scherp zijn altijd. En dat moeten ze blijven. Maar... Kijk, waar het maar ons ook om ging, is dat er een soort beeld wordt neergezet... van een kunstenaar dat een lui profiterend uh, iemand is. En ik heb geloof, absoluut niet het idee dat dat zo is. Zelf dat is grote, grote onzin. Wat zeg je? Dat is grote onzin, want ik ken heel veel muzici en dat zijn allemaal enorme bevlogen mensen. Die rennen allemaal als gekken om hun, hun vak en hun passie uit te oefenen. Dus, uh, dat beeld... nee, nee, maar ik bedoel, dat beeld werd bij die bezuinigingen ja. als het gebruikt... als een soort argument. Absoluut. Ze doen er niks voor, het zijn lui mensen. Pak ze maar ja, maar dat volgens mij is er bijna geen beroepsgroep die zo hard werkt als kunstenaar. Maar dat ja. heeft wel een kleine keerzijde, want um, net zo Pieter Jan die zei dat net in, het, uh, in de reportage zo mooi nog even. Het woord commercieel, dat woord alleen al, als je dat uh, twintig ja. jaar geleden hard op riep, dan kreeg je een fatwa over jezelf uitgeroepen. Ja. En is dat weg? Minder, het is nog niet weg, want het woord commercieel be betekent in kunstenaarskringen ook nog, het is niet goed. ja. ja. Vincent, herken je dat? Ik herken het absoluut. Want en, jij zou eigenlijk en, moeten zeggen: ja, inderdaad, dat is vies. Althans, daarvoor hadden we <laughs> je uitgenodigd. Dat hadden we af, ja, het is een ontzettend ik, vies woord, commercieel. <laughs> ja. ah, niet doet. Nee, nou, ja, nee, ik ben zelf een commercieel kunstenaar. Maar oh, ja. ik ja. weet dat het, dat het in sommige kringen. Het is maar het is, ook, het is ook moeilijk. Want wat doe je inderdaad als je een avant-garde jazzmuziekus bent? Ja. En je wordt geconfronteerd met het woord commercieel. Dat gaat niet samen. Dat in sommige genres kan het ook echt niet samen gaan. Toch ben ik daar een klein een, een overweging aan bij te kunnen dragen. Kijk. Als je een beroep uitoefent en een kunstenaar is een beroepsbeoefenaar, net zoals een advocaat of een arts of een journalist, of een, of een journalist dat is, eh, op hen is allemaal de economische 20-80-regel van toepassing. Die komt erop neer dat je bij 80% van je werkzaamheden je geld moet verdienen. En met 20% ja, de dingen kan doen die leuk zijn, waar je kan verdiepen, mm. waar je interesse mee hebt. Kijk, mijn zwager is huisarts. Mensen denken wel eens bij het hele dag bezig met moeilijke medische gevallen. Wel nee, 80% is ik ben al drie dagen verkouden en dat soort dingen. Ja. ja dat kunt u ook hoor, dat is zo lastig is dat niet. Nee. En uh, waar je dus als beroepsbehoefenaar in die medische sector... ook je, je, je fijne ding doet... Nou, dan moet je ruimte voor jezelf scheppen. Dus alleen maar de krenten uit de paap halen. Door je alleen best te doen, doen en hard te werken. Dat maar kan wat bijna zien niemand. Ik, ik wil over. nog even naar een ander voorbeeld. We praten zo nog even verder. Nog een andere, ja, ja. hoopvol verhaal van een museum dat de subsidiestop als kans aangrijpt. Okay. Om nog voor subsidie in aanmerking te komen... moet er flink wat eigen geld op tafel komen. Boekenmuseum meer manno in Den Haag. Haalt alles uit de kast om die hogere drempel te halen. vertelt directeur Maartje de Haan aan verslaggever Paul bezoek. We zijn het oudste boekenmuseum ter wereld. En we staan hier in de boekenzaal, zoals die in 1852 voor het publiek werd opengesteld. Een van de belangrijkste boeken ligt nu voor ons. En dat is de Rijnbijbel van Jacob van Maarland. Wat is daar zo bijzonder aan? Het is het eerste gesigneerde kunstwerk van Nederland. Toch enige donkere wolken, ook boven dit museum... vanwege de dreigende bezuinigingen op cultuur... van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Nou Wij schrokken nogal, want voor ons museum betekende eigenlijk zijn maatregelen... dat wij niet in 2012 17,5% van ons gesubsidieerde bedrag... aan eigen inkomsten moesten overleggen. Maar we werden afgerekend op 2010. Einde oefening? Nou, absoluut niet maakt je juist ontzettend strijdbaar. We zijn meteen uh, actie in actie gekomen met het hele personeel. We hebben allerlei plannen op tafel gelegd. En één daarvan hadden we eigenlijk al in de achterzak... want we voelden de bui al hangen. En we zijn meteen begonnen, geheel in de trant van Halbe Zijlstra... om de particuliere markten aan te spreken. En we hebben een adoptieprogramma in het leven geroepen. Boek zoekt vrouw, man, bedrijf. Ik zou de Rijnbijbel van Jacob van oh, Maarland maar. kunnen adopteren. Ja hoor, dat kan. Zijn... Mag ik u meenemen? Uh, nee, nee, nee, nee, dat is niet de bedoeling. Er zijn Wat heb vier... ik er dan aan? Nou, u wordt een beetje uh, eigenaar van. Uh, u bent sowieso eigenlijk al eigenaar van de Rijnbijbel, want het behoort tot de collectie Nederland. Dus hij is van ons allemaal. Maar u bent een beetje bijzondere eigenaar. U krijgt een mooi certificaat en met uw geld zorgen we ervoor... dat deze rijmbuibel in topconditie blijft... dat die goed getoond kan worden aan het publiek... dat er educatieve programma's rondom worden gemaakt. Dus daar besteden we eigenlijk deze gelden aan. Hoeveel boeken zijn er geadopteerd? Uh, er zijn 400 mensen die zich hebben aangemeld als adoptieouder. En we groeien nog steeds. Ook deze week zijn er weer mensen bijgekomen. En het heeft een bedrag van meer dan 65.000 gulden opgeleverd. Of euro's. Maar dan bent u nog niet aan de vier ton. Nee, maar we, zijn natuurlijk ook, uh, we hebben ook reguliere inkomsten. Hè. We hebben de uh, entreeprijs wat verhoogd. We zijn uh, meer uh, op de zakelijke verhuur. Daar waren we al mee bezig. Dat is enorm aangetrokken dit jaar door onze inspanningen. Bub Kuiper die kwam met een benefietveiling voor ons museum... waarin mensen ter veiling brachten, waar de inkomsten naar het museum terugvloeien. We waren sowieso al aan het werven voor onze tentoonstelling Aria van Dis en de enge dingen. En alles bij elkaar zitten we nu al niet op 21%, maar zelfs op 24%. Dus uh, ja, we hebben het goed gedaan, en dat in een half jaar tijd. Ja. U hebt zich eigenlijk uh, meer als ondernemer opgesteld dan in het verleden. Is dat de toekomst voor de musea? Mensen gaan ondernemen, stel je zakelijk op... Ik denk dat enige zakelijke aspecten wel heel belangrijk zijn. En ik denk dat musea ook daar goed mee overweg moeten kunnen. Er wordt soms wel eens heel denigerend gedaan over de zaken. Maar zo'n zakelijke verhuur, ja, wij bieden, nou, behalve dat je hier een zaal huurt... dat kan je ook bij elk ander zaalverhurencomplex... bieden we ook die meerwaarde dat je ook in contact komt met erfgoed. Dat het weer wordt uitgelegd, je krijgt een rondleiding... of je kan boeken op de hand bekijken. En dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. De overheid heeft het ook moeilijk. En als er op uh, zorg wordt bezuinigd, vind ik het ook niet meer dan billig dat op cultuur ook wordt bezuinigd. En ik denk dat, daar, uh, dat mensen in musea ook die omslag moeten maken. Dus ook zonder aan kwaliteit te verliezen, ook wel te verbreden. Directeur Maatje Daan van Boekenmuseum Manno in Den Haag. Ja, zij kent dat de bezuinigingen nodig zijn en dat het een kans is in plaats van een bedreiging. Vincent, zou dat niet veel meer de toon van die hele sector moeten zijn? Dat zou ook, uh, um, ja, maar het wordt voor, door de overheid natuurlijk heel vaak gebruikt als een alibi. Het positief, we kennen allemaal nu het positivisme van, van Rutte. Van armoede bestaat in ons land, niet alleen lage inkomen. Maar dit is ook weer een voorbeeld van Pieter-Jan Leuzink. We hebben uh, meneer Lamers hier aan tafel die zegt dat het kan. Deze mevrouw zegt dat het kan. Waar zeur je over? Uh, nou, We hebben niet alle voorbeelden laten horen van alle mensen... die uh, waarschijnlijk niet, niet overheen komen en die niet ook prachtige dingen maken. Want zijn die, er al die, mensen die eraan onderdoor gaan? Wat zeg je? Zijn er al mensen die eraan onderdoor gaan? Nou, er zijn een aantal gezelschappen, zeker onder de top... die, die, die, die het heel erg moeilijk gaan krijgen. En Leuzink laat het zelf natuurlijk ook doorschemeren... dat het voor hem ook wel heel moeilijk gaat worden. Omdat dat inderdaad met die stapeling van maatregelen te maken heeft. Ja, De beste blijven over. Nou, dat zou Darwinistisch zou ik het niet willen zien. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat is niet, het is niet het einde van de survival of the fittest. Die, die moet je niet op de kunsten loslaten. Want, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan, dan krijg je natuurlijk wel toch... een, een, een, een hang naar de grootste gemene deler. En dat is met kunst altijd het grote snijvlak. Dus dat, dat is altijd het gevaar. In hoeverre... Kijk, commercieel is niks mis mee. Ik ben zelf inderdaad commerciële kunstenaar. Maar je moet natuurlijk wel... Maar uh, uh, dingen die echt nodig zijn, die, die, die, die, die een als het ware beschaving nodig heeft om in stand te blijven en om de, om de top te blijven voeden, die moet je wel in stand ja, houden. Je bent niet per se tegen bezuinigingen, maar meer tegen de manier waarop het gebeurt. Ja, absoluut. Zol Jij zegt als ik staatssecretaris was, zou ik hetzelfde bedrag kunnen bezuinigen op een veel betere manier. Ja, ik zou veel meer, uh, ik zou veel meer uh, uh, zorgvuldigheid toepassen. En ik zou ook een aantal stimulansmaatregelen ten opzichte van de kunst. Want je kunt het niet maken om tegen alle kunstenaars te zeggen... hou je eigen broek maar op en vervolgens de BTW met 13% op af. Te pak je ze twee keer. T ja, natuurlijk. En ja. uh, bovendien worden de kunstenaars ook al van gemeente en provinciale zijde. Ja, gepakt meneer Lamers. Wordt er op, op, in de opleiding genoeg aan gedaan, inmiddels? Ja, uh, dat wil zeggen, voor zover uh, ik zo uh, uh, probeer te overzien... wat er hier in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk gebeurt... Uh, zijn we bij het instituut toevallig waar ik werk, maar daarom zit ik hier waarschijnlijk ook... Um, doen we daar heel veel aan. Uh, wij zeggen, uh, wij hebben een heel mooi project lopen. We noemen dat de muzikers van de 21e eeuw. En We zeggen, die mensen moeten natuurlijk de toekomst in. En hoe je het ook went of keert, uh, al valt morgen het kabinet... en komt er een nieuwe regering die hele andere opvattingen heeft die gaat die bezuinigingen niet terug te Nee, die want blijft, die moet ook bezuinigen. Het gaat gewoon door. Ze zeggen wel schandalig wat de vorige regering gedaan heeft... maar het blijft wel. Ja, zo en, gaat dat. Ja, oh. <tijd> zo gaat dat. Ja. En, u zegt, de sector die krijgt op dit moment een, een, een schop onder de hol... om het even plat te zeggen. Ja. En dat uh, kan geen kwaad, zegt u dat ook? Nou, dat is wel heel erg kort door de bocht. Uh, ik, uh, het uh, het uh, grappige is, toen we net in de wachtkamer zaten... voor te beschikken, bijlo en ik... Ja. waar we eigenlijk als twee opponenten zijn uitgenodigd. die waren heel dat blijkt helemaal niets eind. van in dit nee. half uur. We zijn buitengewoon teleurgesteld. Ja, <tijds> ja. <tijds> maar. Het, het, het, het kwam er al een beetje neer. Die opstapeling, die btw-verhoging bij die bezuiniging, vind ik zelf ook een onzalig plan. Ik heb zelfs als u een... staatssecretaris was, had u dat niet gedaan? Nu? Nee, want dat is natuurlijk de stimuleringsmaatregel voor ondernemerschap. Ja. En ik reken mijn studenten ook nog elke dag zo'n beetje voor waar daar de pijn van zit. En zeg je nou als overheid: oké, okay, we trekken ons terug, dat is onze taak niet, dan moet je het zelf redden. Ja. Maak het dan wel even mogelijk Precies. en doe deze actie pas over een paar Ik jaar. Ik stel voor dat we cabaretje Vincent Bijlo en muzikernoom Tom Lame... samen staatssecretaris maken in het <laughs> volgende kabinet. Hartelijk dank heel goed plan. voor uw komst naar de studio. En graag gedaan. Einde van Dit is de Dag. U kunt iets terugluisteren of teruglezen op onze website... ditisdedag.nu en daarna kunt u uh, luisteren... of dat kan ook misschien wel tegelijkertijd... naar de VPRO met uh, G. Jochemscheid. Goedemiddag. Ja, hallo Thijs. Nou, wij gaan nog eventjes door over het rumoer culturele jaar... Gaan die dus echt zo vernietigend uitpakken als wel gesuggereerd? Of om met jouw woorden te spreken, Thijs, krijgt de kunstwereld een broodnodige schop onder de hol. Ik had en... het niet mooier kunnen zeggen. Jack had het echt. Nee, precies. Ik bedoel daarom een quotekje over. <laughs> Daar ga ik niet zelf iets verzinnen. Nee. En uh, we doen dit uh, doornemen van het jaar met Melle Dame. Hij is directeur Stad Amsterdam. en lid van de Raad voor Cultuur. En Jet de Ranitz, baas van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Maar nu het nieuws. Hier is Job Boot. Radio 1.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 Het kruller müller museum in Otterlo heeft een topjaar achter de rug. Er kwamen 300.000 bezoekers, het hoogste aantal in zeven jaar. Vooral de tentoonstelling Hortus Corpus van de Belgische kunstenaar Jan Fabré... trok veel belangstelling. Het kruller müller museum is het best bezochte kunstmuseum buiten de Randstad. Uit een loods in Alkmaar is vannacht een antieke geldpers gestolen. Het apparaat dateert uit 1910 en is volgens de eigenaar net gerestaureerd... voor een Amsterdams kunstproject... En dat project kan nu niet doorgaan zonder de pers. De eigenaar wil de geldpers per se terug en is bereid de dieven daarvoor een vergoeding te geven.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 Hetzelfde geldt voor de A4, Bergen op Zoom richting Antwerpen. Bij Hogerheide Heide drie kilometer door een spoedreparatie. Een aanrijding op de A9, Amstelveen, richting maar Tussen Aalsmeer en Bad Hoefdorp staat drie kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Desselblok. En Ger Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze laatste Villa Pepiro van dit jaar. Na vieren ons panel klinkende munt met behartenswaardige commentaren... en scherpe analyses over dat waarin wij dit jaar allemaal ongewild deskundig zijn geworden. De economie en alles wat met geld te maken heeft. Maar eerst praten wij over iets dat met dat slijk der aarde... eigenlijk liever helemaal niet veel van doen heeft, maar er ook niet onderuit komt. Cultuur. Wilt u reageren op alles wat u bij ons hoort? Doet u dat dan vooral via onze site. Villavpro.nl dit is Radio 1 Villa VPRO. Ja, wij nemen het cultuurstokje van de EO even over. Eh, want, want de vraag is of die bezuinigingen van 2,0 miljoen echt zo destructief gaan uitpakken. als sommige mensen denken. Of maken ze juist creativiteit los bij, bij elkaar harken van geld? En de EO had daar net een aardig voorbeeld van hoe, dat, hoe je dat creatief kunt doen. Nou, we bespreken het allemaal met Melle Dama. Hij komt net binnen. Hij is al tien jaar directeur van de stad Schouwburg te Amsterdam. en lid voor de Raad van Cultuur. Dat is wat je noemt kroonlid. Bedoemd door de kroon. Uh, een echte cultuurpaus ben je, hè? Echt lid van het establishment. Ja, niet dat nee, zeg. Plaats... Je kijkt al enorm ben... vermoeid nu ja, al. Ja, laatst wat ik zou willen dat er, dat er gezegd wordt. Uh, cultuurpaus zijn Wie heeft dat, wij zaten erover te praten. Wie heeft die term eigenlijk gemunt? Wie, wie begon daar ooit mee? Was dat niet de Komrij? Ja, dat zou best kunnen. Ik weet dat Felix Zoltmeer, die had het wel eens over cultuurburgemeesters... Nee, maar ver, daarvoor, uh, ja. ver, ver voor Felix bestond de ja. kunstpauze al. Ja. Cultuurpauze, nou uh, fijn. Nou ja, onze andere gast Jet de Ranitz. Zij is voorzitter van Cultuurlobby 92. En dat was een actiegroep tegen de bezuinigingen in dat jaar. Ja. Uh, je bent dus een beetje ja, uh, uh, actievoerdrag... Uh, tegenover het establishment, maar je bent ook een <laughs> beetje establishment... want je bent voorzitter College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool... voor de, voor de kunsten. Ja. Is dat niet een beetje raar, een beetje halve actievoerder... En, en gewoon midden in de, in de bestuurlijke top van ik, de kunstwereld in Nederland? dat het beide staat uh, voor uh, kunst en cultuur. Dat we dat belangrijk vinden, zowel binnen de school... waar we de studenten opleiden die het straks moeten doen... als bij Kunst 92, die... Uh, nou ja, ook uh, die, die log als één man voor lobby, de staat En vooral ja. wil zorgen dat het blijft bestaan. Ja. Ja. Melle Dame, eerst even. Die Raad voor Cultuur. Laat dat vanaf het begin aan even duidelijk zijn. Wat die Raad precies doet. De Sociale is het adviesorgaan voor regeringen, en parlementen... op het gebied van cultuurbeleid. Gevraagd en ongevraagd advies. Gevraagd en ongevraagd En aan, aangezien dat zo is, kan het gevraagd advies... en ook het ongevraagde naast het kabinet neergelegd worden. Door het kabinet ja, naast zich neergelegd Klopt. worden. Ja. Is, is het gebeurd, het hè, nu? Eigenlijk. ze ja. Zijlstra. Bij het laatste advies, uh, het als, althans groot advies... Uh, is er voor een deel afgeweken van, uh, van het advies. Maar mm. ook weer niet zo ingrijpend als wel eens wordt gesuggereerd. Heeft het nog wel zin om over uh, inhoudelijk belangrijke dingen te spreken... in die club om, als het toch niet overgenomen wordt? Of kan je net zo goed zo'n avond besteden een beetje klaverjassen of zo? Nou ja, dan, ik, ik hou niet van Klaver Jassen, maar als je de vraag zo stelt... Uh, nee, dat, dat is niet zo. Maar zo, zo werkt het ook niet. Er is, een, er, er is natuurlijk het probleem, en dat is het dilemma waar je mee zit... dat in een tijd waarin er uh, fors bezuinigd wordt... Uh, je het adviesorgaan bent van uh, regering en kabinet... en dus ook van de regering die fors wil bezuinigen. Uh, dat is lastig. En we hadden de afweging tevoren... of we dat advies zouden uitbrengen. Dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we natuurlijk toch een beetje de grenzen op gezocht van wat er uh, mogelijk was nog om, uh, om, het, om het beste voor cultuur te, te behouden. Dat beste dan tussen aanhalingstekens. Nou, daar uh, is de staatssecretaris op een aantal punten van afgeweken. Uh -huh. Maar ik heb. Het neigt natuurlijk een beetje tot dat. Dat je ziet even, ik ben burgemeester in de oorlogstijd. Nou, dat, ja. dat, dat, dat gevoel dat had, dus ik niet, niet, had ik niet eerder gezegd. Er nee. wordt dus niet stiekem van uitgegaan dat jullie leuk creatief meedenken voor de invulling van die 200 miljoen be bezuinigingen. Zo is het niet. Nou, leuk creatief. Dus we hebben een advies uitgebracht waarin we aangaven hoe er. Uh, het ging trouwens in ons van 125 miljoen. Het heet ook een noodgedwongen keuze, hè? dat ja. is wat jullie uitdachten. Nee, zegt een echt al genoeg. We moeten heel eventjes onderbreken, omdat er geschaadst wordt. NK Sprint in Hirafeen in Tiof. Sebastian oh, Timmerman mooi. is daar. Sebastian? Ja, ik kijk naar de 500 meter bij de mannen van dit uh, o zo belangrijke toernooi. Het Nederlands kampioenschap Sprint is namelijk ook uh, de kwalificatiewedstrijd tegelijkertijd voor het WK Sprint. Maar ook voor de Wereldbekerwedstrijden in deel 2 van het seizoen. Januari, februari, maart 2012. En dat belang weegt mee. Vreugde en verdriet gezien bij de controlploeg van Jack Ori. Vreugde omdat Stefan Groothuis met 35-09 een hele snelle tijd heeft gereden. En daarmee voorlopig aan de leiding gaat. Als we nog één rit te gaan hebben. Stefan Groothuis, de laatste drie jaar Nederlands kampioen. Verdriet bij die ploeg omdat de tegenstander van Groothuis en zijn ploegenoten ook, Kjeld Nuis, onderuit ging. En dat is toch wel een flinke tegenvaller. betekent natuurlijk dat hij een Nederlandse titel op zijn buik kan schrijven. Maar ja, wat zijn de consequenties voor dat deel 2 van het seizoen? Hij zou in ieder geval de duizend meter vanmiddag en morgen goed moeten rijden. Uh, om in ieder geval aan te tonen dat hij in goede vorm is. En dan hopen dat er een bespreekgeval komt. Nu de laatste rit. Michel Mulder in de binnenbaan neemt de startpositie in. Mark Tuitert in de buitenbaans. En de starter die uh, fluit even af. Ik denk dat er een beweging was bij de binnenbaan. Inderdaad bij Michel Mulder. Het witte vlaggetje gaat omhoog. Hij, dus de valse start op zijn naam, het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Want er mag maar één valse start in het schaatsen per rit zijn. Dus ook Mark Tuit het moet op gaan passen in deel, of bij de tweede start. Michel Mulder, zijn broer Ronald Mulder, heeft ook al gereden. Vijfde tijd voorlopig voor hem, 35-34. Het staat... Dicht bij elkaar vanaf plek 2, zeg maar. Groothuis Leidt met 35-09. Otterspeer en Hospus zijn de nummers twee. Reden dezelfde tijd, 35-23. En daarachter dus die andere jongens. Tweede start nu voor Mulder en Tuitert. Nu zijn ze wel goed weg. Betere start voor Michel Mulder. Rijdt al meteen zeg maar 1, 2, 3 meter weg bij Mark Tuitert. Die niet helemaal lekker bezig is in dit seizoen. Zoekende. 10-01 is een opening die niet echt een sprintersopening is. 9-84 is dat wel voor Michel Mulder. Sprinters moeten toch ruim binnen de 10 seconden kunnen openen op de kruising. Blijft het verschil een meter of 10. En nu, tegen het einde van de kruising, komt Tuitert beter in zijn slag en komt hij dichterbij Michel Mulder. Door de buitenbocht heen Tuitert even wat onbalans in de binnenbocht komt dichterbij, maar Michel Mulder houdt de leiding vast. En wat wordt dan de eindtijd van deze Mulder? 35-63 dat valt me een beetje tegen de achtste tijd voor hem 35-82 is de elfde tijd voor Mark Tuitert. Ook dat valt me tegen dat betekent dat uh, Stefan Groothuis met 35-01 tegen de 500 meter wind. En al een behoorlijk gat slaat naar de concurrentie. Hein Otterspeer en Jesper Hospus worden dus tweede met 35,23. En kijk het straks op de 1000 meter al na een verschil van 28 honderdste van een seconde. Vierde Jan Smekens, vijfde Ronald Mulder en zesde Sjoerd Vries. Dat zit allemaal dicht bij elkaar, die rijders die ik daar noemde. En uh, grootste tegenvaller dus voor Kjeldnuis. Die valpartij van hem, de grootste winnaar, komt ook uit de controleploeg. Dat is dus Stefan Groothuis. Hij begint dit Nederlands kampioenschap met een ruime zege, afgetekende zege op de 500 meter. Sebastian Timmerman vanuit je dankjewel. En straks meer over de dames, al daar. Zo is het. is Ranitz, nu ben jij aan de beurt. Ik spreek je eerst even aan als voorzitter van de cultuurlobby Kunst 92. Het sloeg ja. op bezuinigingen in dat jaar. Als je de bezuinigingen toen en nu uh, vergelijkt, wat valt dan op? Is het nu een stuk ruiger of juist niet? Ik denk wel dat het nu uh, heftiger is als je kijkt naar uh, het, het procentuele aandeel dat uh, geschrapt wordt. Dat gaat toch over 25, 30 procent, een beetje afhankelijk van hoe je telt. Dat is echt heel erg veel. Uh, Terugkerend thema is natuurlijk het ondernemerschap en de mate waarin we uh, als Wat even, cultuur... 25, 30 procent, dat is nu? Wat nu uit de cultuurbegroting van het Rijk wordt en ja, Dan krijg je gelijk al het gehandels met cijfers natuurlijk. Ja. Want uh, uh, uh, premier Rutte zelf en, en zijn staatssecretaris... Ja, die zegt, het gaat om 200 miljoen, dat is 4 procent van het totaal. En het totaal is dan 5 miljard. Nou ja, je kunt, er, je, kun, je kunt er van allerlei sommetjes op loslaten. Maar, ik weet niet of dat nou, nou zo interessant cultuur. is. Wat, wat je, nou, 4 procent, want hij zegt dat dan vergoedelijkend. Wat maken jullie eigenlijk druk om? Zegt hij niet hardop. Maar dat is de suggestie van uw opmerking natuurlijk. Dat is wel even different koek dan 25 tot 30 procent, toch? Ja, maar je, daar mag ik uh, ook <laughs> nog wel even wat over zeggen. Wat uh, Jet heeft gelijk, wat de percentage precies. Maar het is zeker niet 4 procent, die 200 miljoen... Die gaat af van het budget voor de kunsten. Dat is natuurlijk ook nog de omroepbegroting. Die hebben ook bezuinigingen, maar ja, daar staat die los van. Op, ja. um, dus dit gaat af van de kunstenbegroting. En, ja. en die is iets van 800 miljoen. Dus dat, uh, mm -hmm. die, die, die 25 procent die klopt vrij aardig. Oké, okay. maar de, de, de, de, de rode draad door die twee bezuinigingen heen zeg maar, van 92 en nu... dat is ook het ondernemerschap. Dat er meer een beroep gedaan wordt op de instellingen... Ja. om zelf aan geld te komen en ja. mensen te trekken, et cetera. Ja, op zichzelf is dat natuurlijk helemaal niet erg. Uh, de, de, zeker als je kijkt naar podiumkunsten, maar ook naar musea. Je doet het uiteindelijk om te zorgen dat dingen gezien worden. He, je wilt dat mensen naar je komen kijken. Je wilt dat mensen genieten van uh, de dingen die je maakt. Uh, en dat maakt niet uit of dat nou een tentoonstelling is... of, of een dansvoorstelling uh, of, of muziek. Uiteindelijk gaat het erom dat je dat met elkaar beleeft... en dat daar mensen van komen genieten. Ja. Uh, Daarom dat je is daar meteen meteen een beetje geld mee verdient is ook helemaal niet vervelend. Nee, natuurlijk niet. Het oh. is meteen even de vraag. Er, er was natuurlijk, toen die bezuinigingen aangekondigd werden... Hè, mm -hmm. uh, uh, dat was al eind 2010, er kwam de schreeuw om cultuur... daarna hebben we nog de mars naar ja. beschaving gehad. Gigant. Het is nu al een hele tijd stil. Die protesten kwamen voornamelijk vanuit de kunstwereld zelf. Eigenlijk zou je als kunstenaar een beetje zorgen moeten maken... over het feit dat het publiek niets naar het Malieveld trekt... om te zeggen, wat wordt ons zo meteen onthouden? Wat is dit verschrikkelijk wat wij allemaal moeten gaan missen? Daar verdient iets. Nou, ik denk dat mensen nog niet echt in de gaten hebben uh, dat het ook gaat om die uh, instellingen, uh, of die gezelschappen die ze zelf heel erg mooi vinden, waar ze zelf graag naartoe gaan, of niet in de gaten hebben dat popbandje waar ze graag naar gaan luisteren, dat dat ook geraakt wordt. Of uh, uh, dat het ook om, om de zaal bij hen in de stad gaat, die ineens veel minder vaak optredens kan verzorgen. Omdat natuurlijk niet alleen het Rijk, maar ook de gemeentes uh, flink aan het bezuinigen moeten in deze tijd. Ja. En dat is iets wat eigenlijk volgend jaar in 2012 pas echt duidelijk gaat worden over wie gaat het nu. Oh, dat gaat Misschien dus ook over die groep die ik zelf zo ontzettend goed vind. En uh, ja, waar ik toch wel sneller voor naar het malieveld gegaan zou zijn. Als ik dat geweten ja. had. Ja, want je krijgt nu een beetje de indruk, althans. Bij mij werkt het zo dat al die berichten van projecten... die toch behoorlijk aan het lukken zijn... Eh, museum Boerhaven, dat stond op, mm -hmm. uh, over wetenschap en uh, medische ja. dingen... die stond op omvallen, die moesten zeven ton bij elkaar harken. Dat is ze dit jaar gelukt. Uh, een ander museum wat steeds aangehaald wordt, Meer manno in Den Haag... Uh, ja. is een boekenmuseum, ja. dat redt het ook... Uh, Betekent dat dat het wel reuze meevalt? Of, ja nee, wacht even, de echte effecten die gaan we volgend jaar pas meemaken. Nou, het betekent dat er best wel wat veerkracht in de sector zit. En dat is natuurlijk op zichzelf goed nieuws. Het betekent ook dat het publiek uh, en ook bedrijven best bereid zijn... om mee te betalen aan kunst en cultuur. Nee. Het, het vervelende is alleen dat uh, je niet zeker weet of dat ieder jaar... Uh, gebeurd, hè, ja, want één keer zeven ton ja. ophalen, dat is één maar twee keer zeven ton. Of vijf keer achter elkaar, of ieder jaar dat ophalen. Ja. Dat is best uh, een uitdaging. En red je het niet, dan ga je natuurlijk toch gewoon failliet. Ja. En er dat zijn is een, instellingen een de, die dat gewoon niet kunnen. Dat is een van de, van de punten hè, van, van kritiek. Want ik heb ook begrepen uh, dat, dat jij hebt gezegd... Ja, lang niet alle voorstellen van die staatssecretaris zijn object... of zijn er niet om over na te denken. Wat het gevaarlijkst is, is dat het allemaal in één klap moet. En dan maak je zo ontzettend veel kapot... als je de mensen niet de tijd geeft om wat anders op te te mm -hmm. Nou, ik denk dat er, dat er een bepaalde gewenningsperiode moet zijn als je het, eh, gewend bent subsidie te ontvangen en wil het toegoeien naar een situatie waarin je minder met subsidie werkt en meer met eigen inkomsten, heb je daar enige tijd nodig? Dat betekent toch een verandering ja. van beleid, betekent een, een andere publieksbinding. Dus dat Boerhavenmuseum, dat, dat is wel een mooi voorbeeld. Dat is een piepklein in de wereld buitengewoon hoog aangeschreven museum... Uh, waar, waar ze oorspronkelijke medische wetenschappelijke apparatuur hebben. Ja. Maar om nou te zeggen dat het heel toegankelijk is... om nou te zeggen dat het een heel kindvriendelijk museum is. Nee, het is, een, het is een beetje een ouderwets museum. Heel bijzonder, mm -hmm. maar meer voor, voor de, de specialist. Nou, als je, nou nu, maar als je nu naar een site gaat, dat heb ik vanmorgen gedaan, ja. het barst van de activiteiten. Ja, en ze hebben, dus heel, kinderen ze hebben heel veel gedaan nu om te proberen maar die eigen inkomsten te halen, ja. die, die ze niet, niet haalden. Hm. Maar daar heb je dus enige tijd voor nodig. En het is in, in dit geval lijkt het uh, gelukt. te zijn of het op lange termijn lukt, dat, dat is nog niet helemaal zeker. Maar er zijn dus gewoon gevallen van uh, musea waar dat uh, moeilijk is. En dat heeft ja. ook te maken met wat vind je eigenlijk dat de legitimatie, de rechtvaardiging is voor subsidie. Is dat mm -hmm. nou ja. instellingen helpen die in de markt het niet lukt? Dus dan, dan steun je juist dingen die hele hoge kwaliteit hebben, maar die minder toegankelijk zijn. Of is dat het steunen van datgene wat succesvol is en dat succes nog wat extra ondersteunen? Wat denk jij? Dat, nou, ik denk het dat, eerste, dat, denk dat ik, het eerste was, uh, was meer het, het kunstbeleid van de afgelopen jaren. Ik denk dat deze staatssecretaris en deze regering wat meer op die tweede lijn uh, zitten. En ook ja. daarmee af, afkeuring wel eens laten merken bij instellingen die nou eenmaal weinig publiek hebben. Ja. En dan, dan wordt dat op een hele balinerende manier, zoals Rutte een keer in Buitenhof zei, ja, dan zit je in, in, in zo'n zaaltje waar twee, drie mensen zitten. Ja, welke zaal heeft twee, drie mensen? Dat is gewoon onzin. Hè? Dat is suggestiewekken dat... dat Moedwillig als... een sfeer uh, maken. Ja, nou, dat, ja. Dat, dat, dat vind ik wel natuurlijk, natuurlijk, uh, Want jullie refereerden al een klein beetje aan. Wat natuurlijk uh, relevant is om te kijken of uh, dat beroep op dat ondernemerschap beklijft, of dat langdurig gaat werken. Als je naar de sport kijkt, eh, voetbalclubs die, die sluiten meerjarige contracten met sponsoren af. Hè? Zie je dat nu ook al? Of zijn dat alleen maar, zoals dat meer manno en, en, en Boerhaven, zijn dat gewoon alleen maar dingen die afgesproken zijn voor dit jaar? Of zit, er daar, ook, zit daar lengte in? Zit daar meerjaren contracten in? Wie van jullie weet daar iets over te zeggen? Ja, jij ja, hebt niet. Want dat, want dat zegt ja. namelijk ook iets in hoeverre de bezuinigingen volgend jaar harder gaan doordreunen dan nu lijkt. Of ja, op zichzelf zijn culturele instellingen, uh, zeker de grotere... al heel lang bezig om dat soort relaties op te bouwen. En die hebben vaak ook langjarige contracten. Ik wil hm. denken aan, de, aan de hoofdsponsors van een, een, een rijksmuseum... maar ook een nationale ballet of de Nederlandse opera. Dat zijn allemaal langjarige contracten. Wat je wel ziet is, omdat het nu uh, recessie is... dat al die bedrijven opnieuw naar hun mandje uh, sponsoring aan het kijken zijn. Dat krimpt wat in, want ook zo'n bedrijf moet keuzes maken. En dat op het moment dat je het langjarige contract afloopt... Uh, zijn die onderhandelingen, ja, die moeten echt op een hele stevige manier weer overnieuw gevoerd worden. En dat ja. is trouwens niet anders in cultuur dan het in de sport is. Ja. Maar wat we wel zullen merken de komende jaren... is dat de overheid eigenlijk eh, dat overboord gooit eh, naar de markt. Maar dat diezelfde markt op dit moment enorm aan het krimpen is. En dat zowel particulieren als bedrijven eh, ja, zelf ook... toch wat vaker de euro moeten omdraaien... om te kijken of ze het wel weg kunnen zetten. Dat gaan we wel merken. Ja. Op zich is er al een groot aantal instellingen ondernemend bezig. Maar daar zit nu eenmaal een grens aan. Het zijn namelijk uiteindelijk niet... Ondernemingen. Ja. Het zijn geen ondernemers. Nou, het zijn wel ondernemers. Ik denk dat iedereen toch uiteindelijk wel zijn best doet... om het uh, zo goedkoop mogelijk te doen. Ik, ik, ik denk dat ik eigenlijk geen sector ken. En ik heb uh, als, als consultant nog wel wat uh, bedrijven Zeg meegemaakt. nou maar gewoon Kunstpaus. Ik heb als Kunstpaus een goed zicht Nee, maar erop. ik ben ook consultant geweest... en, en heb ook andere bedrijven meegemaakt... Er zijn weinig sectoren waar dubbeltjes zoveel keren worden omgekeerd en waar mensen voor weinig geld werken omdat ze het leuk vinden. En het is ook leuk om daar uh, te werken. Ik wil dus... jou even een vraag stellen die Thijs van der Brink aan een van zijn gasten in het, uh, voor het nieuws uh, stelde. Mm -hmm. Namelijk is, zijn deze maatregelen waarbij er een beroep gedaan wordt op het ondernemerschap, is dat, is dat nou slecht? Of is dat ook een broodnodige schop onder de hol van de instellingen in de kunstwereld? Wat zou jullie antwoord daarop zijn? Eerst uh, jij dan? Nou, ik denk, denk wel dat het slecht is, maar je, je, je kunt, dat neemt altijd niet weg dat het... Altijd wel is. weer tot. Ja, dat is zo is. En dat het ook weer tot vernieuwing leidt. Hm. Dus ik wil er ook niet. En ook niet alles is onzin wat er gebeurt. Dus, dus alle bezuinigingen Natuurlijk Noem kan eens we... iets wat, wat nou echt geen onzin is. Wat, wat zelfs wat een beetje werd toegejuicht ja. nou, wat, wat ik denk in de theatersector. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk in de hele kunstsector. Is er de neiging om heel erg de nadruk te leggen op het nieuwe. En dat nieuwe iedere keer opnieuw te presenteren. Of niet iedere keer opnieuw. Maar om iedere keer het nieuws te laten zien. En ik denk dat in de kunst het niet verkeerd zou zijn. als er Enige vertraging, zoals ik het wel genoemd heb, uh, zou zijn. Dus iets minder tentoonstellingen die langer blijven. Iets minder kleine voorstellingen, maar die in, toch in kleine series gespeeld worden. Waar het nu vaak maar drie dagen in Amsterdam staat en dan nog vier dagen in het land. Mm -hmm. nou, dat, dat is te weinig. Dat leidt ook tot vrijblijvendheid. Dus dat is, dat is iets waarvan ik denk, als daar wat in vermindert en mm -hmm. uh, wat minder ad hoc initiatieven, wat meer geld krijgen... zodat ze wat langer kunnen spelen, mm -hmm. theaters op toegerust zijn... denk ik dat dat uiteindelijk beter voor de kunsten is. En dat levert je ook een, niet zo heel veel... maar levert je ook een heel klein beetje ja. geld op. Jet is, even die vraag nog, de broodnodige schop. Is daar wel sprake van of vind je dat uh, veel te veel aangezet? Ja, ik, ik vind dat zwaar. Ik, ik denk wat we zien nu is uh, dat er vooral heel erg veel geld uit moet. En daardoor krijg je natuurlijk onherroepelijk een schop. En op zichzelf kan ik de keuze van de staatssecretaris voor de top in Nederland me best wel voorstellen. Want we hebben heel erg veel mooie dingen in Nederland. Wat dat... noem je dan de top bijvoorbeeld het, het, het, het theater waar Melle Dame directeur van is? Nou Dat wordt dan door de gemeente ja. Amsterdam ja, gesubsidieerd. Ja. De gemeente, ja. Maar denk aan toneelgroep Amsterdam, de huisgezelschap bij Melle. Ja, dat is natuurlijk gewoon mm -hmm. ontzettend goed gezelschap. Dus de staat geld, geld voor een Nederlands danstheater of een Nederlandse opera. En dat is gewoon goed en dat moet blijven. Het probleem is dat de staatssecretaris daarna gewoon geen geld meer over heeft. En mm -hmm. daardoor moet hij eigenlijk nu alles wat over talentontwikkeling gaat... Uh, aan de dijk zetten. Ja, want daar ja, hebben we daar en dat, hebben dat die over vind gehoord. ik echt een, een ongeluk wat ja, voorkomen had kunnen worden. En wat in het advies van de raad uh, ja. ook wel op een goede manier was opgelost. Jouw ja, eigen instelling, hoe ja, hoe is die opleiding, je? Zit, zit het daarmee? De Hogeschool voor de Kunst, die, die, die organiseert een aantal opleidingen. Theaterschool en... De Rijnward Academie, dat is een opleiding voor musea. Ja, en, en nog een, een filmacademie. filmacademie. Uh, uh, komen die bezuinigingen daar ook uh, terecht, bij jullie? Nou, wij zitten in een andere uh, rijksbegroting. Dus de bezuinigingen waar uh, het nu met de kunsten over gaat, die raakt ons niet. Maar op het hbo wordt natuurlijk ook wel bezuinigd. En er uh, zijn ook uh, heel veel dingen uh, waar we nu mee aan de slag moeten. Oh, dit valt helemaal buiten de cultuurbegroting omdat het ja. over onderwijs gaat. Okay. Ja. Maar waar zou bij jullie uh, het ondernemerschap in kunnen zitten? Nou ja, wij moeten studenten natuurlijk wel leren om straks op eigen benen te staan. En uh, wat je ze dan precies moet leren, dat kan nog wel uh, verschillen per discipline. Hè? Want of je bij de publieke omroep zou willen gaan werken uh, na een opleiding op de filmacademie, of dat je een popband wilt beginnen omdat je op het conservatorium hebt gezeten, ja, dan heb je net iets andere dingen nodig. Ja. Het belangrijkste is dat onze school zorgt dat, dat het aangeboden wordt en dat je uh, goed beslagen ten ijs kunt komen, zodat je je eigen broek op kunt houden. Ik vind ja. dat belangrijk. Melle, dame, hoe gevaarlijk is het dat er uh, door instellingen Nieuwe wegen gezocht worden om geld binnen te halen. Bijvoorbeeld zoals we gezien hebben. Een museum wat een ja, dat uh, stuk uit de collectie verkoopt. Ja. Hè, wat eigenlijk tegen de regels is. Uiteindelijk zijn ze niet geschorst. Maar goed, die zeggen ja, we hadden dat gewoon nodig. Op die manier halen we geld binnen. En waarom zou een deel iets uit onze collectie heilig zijn? Waarom mag het mm -hmm. niet? Hoe, hoe, hoe gevaarlijk is het als je instellingen daartoe gaat dwingen? Nou, ik, ik vind tot nu toe dat het gevaar nogal meevallen. Het is eigenlijk in één geval is het gebeurd, dat is in Gouda. Uh, daar is ook enorm gedoe over geweest. En ik, ik denk dat uh, de, de gemeente zich nog wel een keer zal bedenken om dat uh, te doen. Verder is het eigenlijk nooit gebeurd. Er is wel discussie geweest, uh, de Mondiaan in Hilversum, uh, de ja. Rotko in Rotterdam. Uh, Fox had nog plannen in uh, Den Haag. Maar het is iedere keer niet gebeurd. Dus kennelijk zijn zelfregulering uh, werkt eigenlijk best goed. Dus maar wa waarom, wat, wat is er eigenlijk op tegen? Als het met instemming van een ieder oh, uh, in Nederland... verkocht wordt en dat er op die manier wat geld binnenkomt. Nee. Het is een verarming van je collectie, maar er komt wel weer wat nou, precies, uit. Nou, precies. Dat is het argument. Nee, maar de, ja, maar de, maar het, dus, het gaat de wereld toch niet uit? Nee, nou, dus nou, kijk, die Rotko en die mondiaan, dat waren wel serieuze uh, werken. Die Marleen Dumas... Daar kun je al iets meer over twijfelen. Dat hoort niet tot de top van, van haar collectie. Maar, zeg maar het gevaar is toch dat het in particuliere verzamelingen verdwijnt... waar drie, vier mensen daar, daarnaar kunnen kijken? Ja, nee, dat, dat is waar. Maar uh, op zich ben ik... Maar dit is wel een discussie die een beetje los van bezuinigingen staat. Op zich ben ik niet tegen wat wel ontzamelen uh, wordt genoemd. Dus dat nee. je in je collectie ook werken verkoopt als museum. Ja. Mm -hmm. Maar dat moet met beleid gebeuren. En er zijn afspraken over als je dat wil. Dat je het eerst aan collega's ja. aanbiedt. Uh, dus dat, dat, is, dat is vrij goed geregeld ja. eigenlijk. En dat gaat ik, ook vrij goed. Ik bespeur nog iets anders terwijl we zo uh, aan het praten zijn. Dat begreep ik ook al wat ik over je gelezen had. had ik het ook. Jij straalt een beetje de houding uit van het is allemaal uh, erg. En we, maar nu zijn we klaar met, met huilen. En nu gaan we gewoon in een nieuwe situatie <lacht> aanpakken. En we gaan kijken wat, wat de kansen zijn. Als je dat erbij, dat één, hmm. dat zal uh, de staatssecretaris Seilstralen... zal dat met genoegen uh, constateren. Als ik gelijk heb tenminste. Vervolgens, als het succes van die instellingen ook behoorlijk groot in het ondernemerschap, hoe groot is dan het gevaar... dat alles genomen dat er gezegd gaat worden... er kan nog wel eens 200 miljoen af. Of weet je wat, wij moeten eigenlijk überhaupt af van subsidies... aan kunstinstellingen, die moeten we gewoon lekker zelf doen. Nou, dat, dat gevaar, dat is er wel. De houding die op dit moment in de politiek heerst... en daar heb ik het niet zozeer over zal, Zijlstra... maar bij uh, kabinetsleden of bij uh, de PVV, bij gedroogde <laughs> uh, is een negatieve. En dat, dat is een beetje de geest uit de flessen. Misschien is dat omdat we dat in het verleden te weinig discussie over geweest... is nu wel echt een negatieve houding. En dat heeft gevaren in zich. Ander gevaar is dat het kunstbeleid zo, zeg maar, heel, zo commercieel wordt dat waar het vroeger toch ook bijdroeg aan een opera... en dat is goed voor het. Opera is de, de duurste kunstvorm ja. die we hebben. We hebben in Nederland een hele goede opera. Een Nederlandse opera geheten, toevallig, hoe zou ik zo zijn. <laughs> uh, maar is, dat is Laat op wereldniveau. Dat, ja. dat kost je dus... Uh, ze hebben gewoon 20 miljoen, 21 miljoen subsidie... maar daar komt nog een orkest bij, daar komt nog een gebouw bij. Je zit op, op bedrag in de orde van 30, 35 miljoen, denk ik. Wat dan naar die opera gaat, die maar een beperkt aantal voorstellingen heeft... Als je het gaat populariseren, dan kan gezegd worden... van ja, we halen ze wel uit Oost-Europa, dat is veel goedkoper. En, maar het niveau is totaal anders, je, je ja. gaat een opere traditie tegen. Dus soms moet je in, in een land wat beschaafd is... moet je bereid zijn om flink in de buidel te tasten. Het maar hiermee totaal... zeg je, zeg, impliceer je eigenlijk, uh, als je zegt in een land wat beschaafd is... dat er nu een kabinet zit, of in elk geval een kabinet met een gedoogpartner, wat iets van die beschaving wel los wil laten? Uh, nou ja, ik moet u nu u voorzichtig nou, gaan zijn. misschien niet zo klinkt trots op nee, maar dat, ja, de, de, ja, de we, we hebben een stukje uh, nationale trots, denk ik, verloren. En, da, en dat is jammer. En want uiteindelijk gaat dat ook over ons eigen cultuurgoed. En uh, dat cultuurgoed gaat uh, wel degelijk ook over sport... en gaat wel degelijk ook over wetenschap. Maar het gaat ook over wat wij hier in de kunsten in Nederland mm -hmm. produceren. Mm. En dat is van een heel erg hoog niveau... Daar mogen wij trots op zijn. Dat wordt ook geregeld, geëxporteerd. Als je kijkt wat de majesteit meeneemt op buitenlandse reizen... dat zijn stuk voor stuk echt uh, pronkstukken uit onze eigen nationale uh, kunstcollectie. Ook al gaat het over podiumkunst. Ik vind dat het raar dat we daar die trots op zijn verloren. Ja. En op de een of andere manier moeten we daar dus ook weer met elkaar over in gesprek. Maar van denk je dat, is dat, nou dat, dat aan? een constructieve houding van jullie... van het is allemaal vreselijk, maar goed, we moeten nu met de nieuwe situatie dealen. En daar gaan we gewoon tegenaan. Dat je dus eigenlijk meewerkt aan het nog verder uh, uh, uh, afbreken daarvan. Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, ik denk wel dat het goed is dat we... Wat meer trots uitstralen. En Paul Stabel, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die überhaupt het over heeft dat Nederlanders vaak heel ontevreden zijn terwijl er eigenlijk objectief gezien geen aanleiding voor is. Mm -hmm. Die heeft ook bij cultuur dat, dat laatste is, althans zijn zijn uh, organisatie. Misschien kan, kan de volgende keer de Raad voor de Cultuur een heel beknopt advies schrijven: van uh, um, um, wees trots, let een beetje op uw beschaving en op uw beschavingsniveau <laughs> en daar laat ik het bij. Ja, dat is uh, wel dus heel kort zo meteen zo'n woord, hè, waar iedereen ja. zo ongeveer de vlag op rood op zet. Ja. Maar het heeft gewoon te maken met dingen die we in ons dagelijks leven niet zouden willen missen. Bedoel, iedereen uh, houdt van muziek, de meeste mensen houden ook van dansen of van zingen. Dat hoort gewoon bij, bij alles wat je bijna iedereen elke dag doet. En die uh, kunstinstellingen die worden gesubsidieerd, ja, dat is een beetje de sublimatie daarvan. Die brengen het beste op dat gebied. Uh, bij ons langs, ja, daar moeten we ook gewoon trots op zijn. Dus die wieden ook in wat minder goed is. En dat is misschien ook niet zo slecht. Nou, er gaat nu een hoop kapot, wat niet kapot had gehoeven. Maar ja, ja. dan weet je, de dag daarna sta je op en ga je weer verder. Ja. Kijk, die houding. Die we wel te bespeuren, dat is een goede houding op zich. Maar laten we hopen dat de geest die uit de fles is gekomen, zoals Melle Dame zei, dat we die ooit toch weer enigszins terug in de fles krijgen. List voor uh, 1 januari 2012. Dat is wel uh, goed. Goed. zo. Nou, we hebben <laughs> nog even. De villa heeft eigenlijk bijna niet meer. We moeten even wijken voor nieuws, verkeer, ster en wat iets meer. Zijn. En daarna zijn we bij u terug met ons panel. Klinkende munt gaat het weer over geld. Radio 1 luidt zondag het nieuwe jaar feestelijk in met de nieuwjaarsreceptie. Vooruitblikken op 2012.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 Hoe gaan mensen om met onvruchtbaarheid, seksualiteit en gemaakte keuzes? Vanavond in Holland ook, Waterchildren, om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.